Christian Bonebakker met het nos Journaal. De gemeenten hebben daarom een manifest opgesteld voor de Tweede Kamer en de Informateur. Ze vragen 400 miljoen euro extra om mensen met een arbeidshandicap aan werk te helpen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1,7 miljoen Nederlanders een arbeidsbeperking hebben. Ze zijn bijvoorbeeld slechthorend of autistisch. Ongeveer de helft van hen is werkloos. De gemeenten zeggen dat het moeilijk is hen aan werk te helpen door bezuinigingen van de afgelopen jaren op de sociale werkvoorziening. Voor de Turkse ambassade in Brussel zijn aanhangers en tegenstanders van president Erdogan met elkaar op de vuist gegaan. Drie mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Belgische media zijn ze neergestoken. Turken in België kunnen deze week stemmen voor het referendum over meer macht voor president Erdogan. De gevechten zouden zijn uitgebroken nadat aanhangers van Erdogan in de buurt van de ambassade affiches hadden opgehangen. De Tweede Kamer wil dat de Europese Unie geen wapens meer levert aan Saoedi-Arabië als die worden gebruikt in Jemen. Nederland moet de EU daartoe oproepen, vindt de voltallige Kamer. En minister Koenders is het daarmee eens. In Jemen woedt een burgeroorlog en er heerst hongersnood. Saoedi-Arabië bombardeert geregeld burgerdoelen in Jemen. Een voorstel om een Nederlands wapenembargo in, in te stellen, los van de EU, kreeg net geen meerderheid. Minister Koenders zegt dat Nederland nauwelijks wapens aan Saoedi-Arabië levert. Bij een fietsenstalling op het nieuwe station in Breda zijn bakstenen naar beneden gevallen. Ze kwamen uit een stenen overkapping, waardoor is onduidelijk. Er is niemand gewond geraakt. De stalling is voorlopig gesloten. Mensen kunnen hun fiets alleen ophalen met een bouwhelm op. Het nieuwe station in Breda telt 2,2 miljoen bakstenen en is sinds september open. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal rond 10 graden. Morgen opnieuw een warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Eerst schijnt de zon geregeld. Tegen de avond neemt vanuit Zeeland de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Alternative FM. Er zit ook een uh, verhaal achter achter. Dit uh, nummer van Trip to Dover. Uh, hoe ben ik ooit naar die band gekomen? Nou, Dat is uh, ge gebeurd uh, in de periode dat Marcus en ik... net uh, begonnen uh, met de Rob Agda wordt te volgen. 2009-2010. En uh, via een van die bands... Uh, en nee, een van die mensen die uh, uh, deel uitmaakten van uh, die deelnemende bands... Uh, ...zat ik op huis en kwam ik ineens deze uh, naam tegen van deze band. En ik ben op een gegeven moment uh, nieuwsgierig genoeg... ...om te gaan kijken van wat het brengt deze band. Alternative Rock met een psychedelische rand. Dat was het toen. En uh, het was ook een halve Britse bezetting. Uh, met uitzondering dan van Johannes en Olga... ...die uh, dan uit Nederland uh, hun inbreng deden. En de band opereerde uit Brighton. Dat was een beetje de thuisbasis... Maar sinds uh, een jaar of uh, twee uh, terug hebben ze het uh, roer eigenlijk omgegooid. En zit er vette elektro in. En die elementen die uh, heb je dus nu ook uh, duidelijk uh, teruggehoord. Ook in dit nummer, Albert Juliet, daarvoor. Hadden ze ook al een hele mooie Boy. Uh, die staat trouwens ook op Fade Into Gold. Het is een uh, album in vinyl. En hij wordt komende zaterdag gepresenteerd in Popeye. Of Popeye in Eindhoven. Dus dat uh, is een beetje uh, in het kort de strekking van dit uh, verhaal. Nou, ook in dit uh, uur uh, hebben we natuurlijk aandacht voor twee uh, nummers van Ruud. Ruud uh, gaat zo direct nog uh, weer wat uh, nummers uh, laten horen. En natuurlijk hebben we ook uh, ons eigen lijstje. En dit is er een van. Zij zijn hier ook uh, geweest. Wel twee keer zelfs. Dan Lion uit uh, deels Volendam. Want uh, tegenwoordig komen de bandleden niet alleen maar uit Volendam... maar ook uit Amsterdam. En dat heeft denk ik ook te maken met de huidige residentie van Paul Bond. Want die woont volgens mij niet meer in Volendam. En dit... Nummer, daar zit ook een hele mooie clip bij. Een nieuw vak van het album Ever, uh, Everest, want daar uh, is het afkomstig van. En dat ga je dus nu horen. I'm will they even know? my beard is getting snowflakes and she flames Breeding feeding song. I refuse to sleep because I ought you. Wave your beard and go. Je stond in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Categorie bands Annika Bokshorn. En uh, dit is haar uh, laatste band uh, wat ze heeft opgericht. Annika, uh, natuurlijk naar haar genoemd. Met Longshot, een uh, uh, single die ze nou, ook weer uh, een week of drie, vier uit heeft uh, gebracht. Uh, drie, vier weken geleden. Dat moet wel volledig zijn bij het Nederlands. En het nummer dat heet Longshot. Daarvoor hoorde je Anju Vak van uh, Dandelion. Deels uit Volendam, deels uit Amsterdam. En uh, ze zijn natuurlijk zwaar gelieerd ook aan die andere band, Alaska... die je helemaal aan het begin van dit uh, programma hebt uh, kunnen horen. Want ze komen alle twee van het King Forwards Record Label. Daar hebben we ook nog wel wat uh, banden mee. Maar goed, ga ik nu niet uh, mee vermoeien. We gaan uh, weer luisteren naar Ruud, want uh, die heeft uh, nog twee nummers. Eén uh, is uh, uit het uh, verleden dat hij nog uh, ja, met Cloud Machine uh, bezig was. Ja, vind ik gewoon een fijn liedje om te spelen. Dat. Uh, <laughs> <laughs> speel je hem ook uh, gewoon als, uh, ja, als je dus in. Optreed. Uh, optreed ja. en in een kleine setting, dus even je band uh, laten. Uh, op ja, adem laten komen. Ik is het ook of, wel lekker om. Ja? Uh, even als. Weet je wel, zo'n contrast tussen de hele band en, mm -hmm. en dan even een liedje alleen. Uh, want uh, ik denk ook als je op een gegeven moment... Ja, het zou ook uh, zo kunnen zijn dat je dan uh, het theater in uh, zou kunnen gaan met, uh, met het zou, verhaal. Dat is, zou kunnen natuurlijk. Ik zou iets liever willen. En ik nou. denk ook dat de muziek daar heel tot z'n recht zou komen. Ja. Met, die, uh, met die arrangementen die er zijn. Met mm -hmm. de blazers en de strijker. De... Ja, want je kan, het, het zijn eigenlijk gewoon hoofdstukken van een verhaal en een boek. Ja, wat je, wat je, alleen het is met nee, het muzikale zou, zou onderwijstingen. Onder onder onder onder onder onder dus, het is echt een heel goed is opstapje voor, voor waar, waar je zo een theatervoorstelling omheen kunt... Ja, uh, ja daar dat, dat, uh, is het uitermate geschikt uh, voor, denk ja, dat ik. Dat ga ik misschien ook wel doen. Hmm. Ik moet er met... even moed verzamelen. Ah, dat is dat, dat, dat, uh, dat, <laughs> natuurlijk... <Ja, laughs> Goed, maar aan de andere kant is er ook uh, met dit soort kleine nummers geschikt... ook voor huiskamerconcerten ja, ja. dat ja. soort dingen. Ben je daar ook uh, mee bezig of niet? Uh, met huiskamerconcerten? Ja, of, uh, ja zeker. Die, die, die ik heb zijn. zelfs... Uh, uh, ik heb een huiskamertour gedaan in uh, New York in hmm. uh, december vierende, uh, 2014. Ja. En toen hebben we er tien gedaan achter elkaar met Live in Your Living Room. En, uh, ja, dat, is dat een zegt een mij organisatie. wat. En uh, daardoor eigenlijk dacht ik, ah, door, alleen verder. Ja, Live in Your Living Room zegt mij alles. Dus Kees Jong Kees Jonkie, hier, ja, ja die... Uh, ook hij een was... vriend van mij geworden door ja. New York. Ja, Hij is ook degene geweest die mij in aanraking heeft laten komen met de Cosme Carnival. is dus, oh, dus, ja. Dus, dat, dat, nou dat ja, die zijn er ook geweest. Juist. Um, goed. Gaat uh, ja, goed. Maar nu ja, uh, is... Ik bedoel, daar gaat hij zo van. Ja, precies. Ja, maar, daarom daarom gaan we naar. Big door. love. Big love. En uh, ik zal nog iets zeggen daarover. Verdel, verdel. Als je hart gebroken is. Dan helpt chocola. Maar um, wat ik eigenlijk wilde zeggen is um, dat het dan extra moed kost om hem weer open te zetten voor een volgende okay. grote liefde. Oké. Okay. Ja, en die handklap uh, is uh, de aanleiding voor, uh, voor het volgende nummer. Want ja, nu uh, worden wij. Ja, Dan gaat uh, hij weg, Er gaat een klapper weg. Hé, hey, daar gaat een klapper weg. <laughs> ja, nee, nee, hij komt, hij komt terug, maar hij gaat. Uh... Moeten wij, uh, wij moeten wat uh, gaan doen, uh, Ja, is het, toch uh, leuk? Ja. Ik, uh, kijk, het volgende was het idee namelijk. Ja. Um, toen ik dacht aan Nederlandse uh, folkmuziek, die dus niet bestond, nee. uh, dacht ik ook van wij moeten van die Chain Gang liedjes gehad hebben vroeger. Ja. In het veld. Weet je wel, zoals ze dat in Amerika doen... en ze met z'n allen met de hamer of de schep langs de weg staan. Klopt. Voordat je het ja. verhaal af gaat maken, ga ik jou wat vertellen. Want ik ben op een gegeven moment eens een keer... bij boekhandel Blokken geweest. Je kent Arno Koek tegenwoordig... dat hij bij de wereld draait door... aan het tafel zit om een boek van de maand mee te doen. Dat mocht hij voor deze maand mocht hij dat aan. Toen was Leo Blokhuis... jou ook niet onbekend. Was nee. daar ook... En die uh, vertelde op een gegeven moment ook zo'n verhaal van hoe dat dan gaat uh, van uh, hè, de sol. Dat, dat was ook iets waarbij op een gegeven moment die mensen in een bepaalde beweging, ja. in een bepaalde moed. in de komen. Juist. Ja, en ja. Dat, uh, dat is de parallel die ik trek met, met jouw verhaal. En ik dacht, uh, wij moeten het gedaan hebben bijvoorbeeld toen we deur aan het steken waren. Precies. Of riet aan het snijden. Of, ja. of uh, weet je die dingen, bieten trekken. <laughs> ja, dat, ja, dat ook bieten. lekker hè. Wat zei uh, nou je... Ja, kanalen kanale bellen. Ja, ja. ja. Goed, bellen. Als ik dat moet inzetten, dan, moet, dan zouden jullie, als jullie dit zouden willen doen. Kunnen je die, jongens, kom op. Dit duurt maar drie minuten. Alle vier. Marcus. <lacht> yeah. komt die? Kijk. Hey. We're here to see ja dat is ook een applaus voor onszelf natuurlijk ja ja ja, ja, ja. Uh, dat was uh, Ruud uh, voor uh, de laatste keer uh, deze avond uh, want uh, dat was uh, de afsluiting nu weer tijd voor wat nummers echte country hebben we natuurlijk ook uh, van Rivers en het nummer dat heet sober It's Het rietig maakt Hoe kan ik halen Wanneer je daar zo zielig staat Maar jij moet je adem Op die toon waarop je typisch praat Maar door het halen Waardoor je mij niet, niet meer raakt. Wow, oh, oh, oh. Waar moet ik nou met jou Je bent zo ver weg Maar toch ook Zo vertrouwd En denk niet in de kou wat straat, maar net als de radio. Ik zet u zelden Ja, jongens, leuk. Uh, 13 april zijn ze hier bij ons in de studio. En ik uh, vrees dat ze dus ook wat nummers uh, gaan spelen. Dus dat wordt weer, denk ik, ergens met uh, trompetten en weet ik allemaal wat. Dat uh, is de 13e. Dat is nog, uh, nou ja, over twee weken is dat al. Dus volgende week is Hers hier. Dat is een, een, een nieuwe band. En die uh, komen dan ook uh, materiaal uh, laten horen. Dus dat uh, is er de komende tijd. Uh, daarvoor hoorde je Rivers met Sober. Eind van het afgelopen jaar hebben zij hun EP gepresenteerd in Paradiso. Uh, echte uh, country, uh, ja, country muziek. Maar dan door gewoon een Nederlandse band gebracht. Dat is ook uh, best wel uh, bijzonder. Dit is vrij nieuw. Uh, ze beginnen net. Bloom Illusion en Chasing Butterflies. Dit was eventjes uh, bijna een, een, een gesprek even buiten de microfoon om. Maar die stond al nog half open. Um, Bloom Illusion heb je net uh, kunnen horen met uh, Chasing Butterflies. Um, we, hebben er nog, ja, we hebben er nog sowieso één... Voor het lijstje. En dan sowieso heb ik nog één uitsmijter. Nou ja, uitsmijter nog niet. Maar het is een zeer serieus nummer van Ruud zelf. Uh, die ga je gewoon horen van het album. Uh, dat is ook een, een clip die uh, hoofdzakelijk ook uh, geschoten is hier in Zandvoort. Dus dat, uh, dat sowieso. Uh, maar over verhalen vertellen. Uh, dan kom ik uit uh, nou ja, bij het begin van deze uitzending. Frank Bond. Dat is, vind ik een beetje de, de poëet onder de Nederlandse muzikanten. Nou, als ik uh, naar Ruud uh, kijk links van mij kan hij ook een behoorlijk verhaal vertellen... als het gaat over het album wat hij nu heeft uitgebracht. Maar er is nog iemand die de persoonlijke belevenissen... weet te vertalen naar, een, naar, een, naar verhalen. En dat is Fabiana Dammers uit IJmuiden. Op haar studie, tijdens haar studie aan het conservatorium... heeft ze toen een nummer bewerkt van Dylan Thomas... Nou, dat is een hoorspel geweest. Uh, Under Milkwood. Wood blijft het een fantastisch nummer vinden. Het is uh, tien jaar geleden dat ze dat nummer heeft uh, gemaakt. Dat was in de periode dat ze dus op het uh, conservatorium zat. Daar heeft zij gewoon de muzikale bewerking van gemaakt. Uh, het gaat dus natuurlijk over het... Slaverige stadje ergens in Wales. En van de een op andere dag. Dus uh, als ze op een gegeven moment s'avonds naar bed gaan. en de volgende dag wakker worden. is dat stadje ineens uh, veranderd. Uh, het is een hoorspel geweest. Uh, wat Richard Burton min of meer heeft uh, ja, verteld, als het ware. Maar Fabian Adams is erin geslaagd. en ik vind het eigenlijk gewoon een, een, ja, een goede manier. hoe zij uh, dat bewerkt heeft tot een muzikaal stuk. En dat nummer dat heet Dus een Middlepool. It is not Starfall and dreams pass by Petticoats of a chance Mazes of colors and despair Stuff. En dat was het dus. Um, want wij hebben natuurlijk nog even wat tijd over. Uh, want uh, ja, we hebben er nog sowieso een nummer uh, wat, wat, uh, wat we ook hier meerdere malen heb, uh, hebben gedraaid. Dat is Night Falls on the Town, Ruud. Dit was ja. trouwens uh, Fabian de Dames met Under uh, Milkwood, ik zal er even bij zeggen. Um, want uh, ook daar zit een uh, verhaal uh, aan yeah. vast. Hè? Uh, ja. Want jij, uh, want ik dacht, nou, het is een fantastisch nummer waarin een, uh, waarin een. Plaats wordt wordt beschreven ja, ja. maar die insteek had ik op een gegeven moment helemaal niet nee. en op een gegeven moment uh, toen uh, ben ik wat meer uh, zitten kijken en uh, wat je er nou echt uh, mee bedoelt en het ging dus over iemand die ja, de naartoe uh, is gekomen en, ja ja er was uh, ik weet mensen in zandvoort die kunnen het zich misschien nog wel herinneren dat in uh, was 5 augustus 2015 was het een hele mooie week was een ja. kermis ja en uh, er was een uh, uh, en dat bleek later hoor. Maar, uh, uh, dus dit wist ik niet toen ik het liedje ging schrijven. Maar het was een Zambiaans meisje. Wat een jaar lang bij een gastgezin had uh, ja. gewoond in Duitsland. En dat gastgezin had gezegd. Voordat ze terug zou gaan naar Zambia. Wat ja. vind jij nou leuk om nog te doen in het laatste weekend. En toen had ze gezegd. Ik wil graag een keer de zee zien. Want wij hebben geen zee in Zambia. Dat is ja. helemaal omsloten door land. Ja. Dus hadden ze hadden een weekendje in Zandvoort geregeld. En zij is ja, noodlottigerwijs. Dronken in dat weekend hier. Ja. Uh, en wat mij uh, raakte was dat uh, ze was natuurlijk, uh, het duurde drie dagen voordat ze gevonden werd. Mm -hmm. En het was kermis en het was mooi weer en het toerisme ging door. En uh, uh, ik liep op een avond op de boulevard en toen dacht ik uh, de reddingsboot staat hier te druipen. Die is weer aan de kant gehezen voor de nacht. De kermis staat stil. Weet je wel. Alle toeristen zijn naar huis. Iedereen ja. gaat lekker slapen. En, dan... en in de zee ligt dat meisje nog ergens. Ja, precies. Ja. En dat vond ik zo schuur. Hè? En overdag ja. gewoon weer ijsjes eten. Zandkastelen ja. bouwen. En dan was ze ook nog steeds niet gevonden. Dus nee. Dat, dat vond ik zo'n contrast dat het allemaal ja. doorliep. Ja. Dat, uh, daar heb ik dat liedje over gemaakt. En het, het, het, het wonderlijk is dat. Nou, Edwin was hier net mijn uh, ja. ex-DJ van CFM. Ja. <laughs> ja. En ook uh, uh, mijn buurman. Ja. Uh, die kwam naar mij toe en die zegt: Joh, die. Uh, die mensen uit Zambia zijn hier. En dat Duitse gastgezinnen. Dat is bijna een jaar later. Het? Ja. Dat was juni afgelopen. Juni. Ja. En, uh, en toen hebben we, heb ik ze ontmoet. Om de een of andere reden kwam dat allemaal bij elkaar. En dus ze heb ik ze ja. video kunnen aanbieden. En uh, ja. ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Ja, dat, dat wil ik best wel uh, geloven. Uh, het is inderdaad... Uh, het, uh, dat, dan is het inderdaad een contrast. Het, uh, het leven gaat door. Terwijl ja. er uh, ergens uh, iemand... Ja, uh, is dat, idee, dat is het meest bizarre uh, wat, je, wat je dan kan beschrijven in een liedje. En nu uh, is dat liedje bij mij ook geland hoor. Ja, uh, inmiddels. In, dus... in de couplets beschrijf ik eigenlijk ja. de stille getuigen van ja, het toerisme precies, ja. in de nacht. Ja, en, uh, ja, en in de brug eigenlijk ja. komt dan pas de echte ja. boodschap van het liedje naar voren. Ja, want uh, als ik nu ook het beeld van die clip op een gegeven moment zie. Hè, dat, uh, dat je op een gegeven moment ook uh, de, de, de, de straatverlichting van de boulevard dan, uh, zeg maar, neemt. Uh, dan is het lijkt net alsof van. Uh, ja, de lampen branden, maar waarvoor branden ze eigenlijk? Ja, Weet je, ja. het is een beetje het idee van uh, het wachten is ergens op uh, totdat er iets, iets prijsgegeven wordt. Ja. Want dat ja. is nu ook het beeld wat, uh, wat, uh, wat je probeerde in die clip uh, daar uiteindelijk uh, mee, uh, ja, mee over ja. te brengen als het ja. ware. Uh, los daarvan vond ik ook de clip goed verantwoord gemaakt. Met de bescheiden middelen. Maar goed, ja, maar de, gewoon met een selfie stick. Ja, precies. Ja, en ik heb wel twee of drie avonden over het strand gelopen en, ja. en in mezelf lopen zingen. Ja. En dus heel veel mensen zullen wel gedacht hebben, wie is die rare man? Ja. Maar ja. Ja. <laughs> Goed, dat is dan maar zo. Dat is dan maar zo. Um, nou ja, we hebben hem klaarstaan. En uh, dit is dus de, de, de uiteindelijke versie zoals die, uh, zoals die geworden is op, uh, op het album. Je speelt hem ook, ook als je he, in kleine, ja. kleine vorm kan je hem spelen. Uh, vanavond is dat niet gebeurd, maar goed, dan hebben we in ieder geval nog iets om uh, te draaien. Nightfalls on the Town van uh, Ruud Houweling.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 Dirty window keeps on flirting with no one about. Sand castle down. A weathered flag is stroking the air and waves farewell to the day that's done. And summer takes another breath for the sunken sun will rise. I'm oh. Het was een Nightfalls on the Town van uh, Ruud Houwling. Uh, en als je dan op een gegeven moment uh, zo uh, aan het praten bent over het nummer. Uh, het, is, ja, het is en blijft natuurlijk een heel uh, bijzonder verhaal. Ja, misschien dat je er nog iets over zou kunnen vertellen. Want er uh, was op een gegeven moment ook bij de presentatie. Uh, vertelde jij net hè, buiten de ja, uitzending om. Dat... Ja, de, de gastenouders van het uh, van uh, Zambiaanse meisje die ja. waren naar de naar de albumrelease gekomen in de Melkweg. Ja. En, uh, ja, die uit Zuid-Duitsland. Dus die had een heel stuk gereden. En, uh, Speciaal heel, voor jou? Voor de, ja, ja. ja, en voor het liedje. Ook om voor het een liedje. je live te horen. Uh, Vormt het dan, denk jij, voor die mensen... dan onderdeel van... we hadden het ook buiten de uitzending om... voor een soort rouwproces. Hè? En, uh, ja, dat ja. hebben ze me wel verteld. Ja. Ja. Dat het wel geholpen heeft. Ja, uh, nog een nummer wat mij even... Hè, dat was het eerste nummer waarmee je begon. Ghostwind. Ja. Uh, uh, als ik dan even persoonlijk mag zijn. Ja, ja. Want ja, ik bedoel, ik heb Daarom het... Daar heb het niet uh... meer over gehad, nee. Nee, nou ja, goed, daar zouden we het nog heel even kort over hebben. Daar okay, hebben we nu nog een, een beetje ruimte voor. Uh, dat is dat ik in 2012 op een gegeven moment, uh, ja, in goed overleg, het was ook letterlijk in goed overleg, ja. met mijn werkgever besloten heb van, ik ga niet meer verder. Mm -hmm. uh, maar dat is inderdaad een, een big step. Ja, zo... Ja. Dat, uh, dus, dus daar komt dat liedje... Bij van. jou? Uh... Ja, ik vind dat dat heeft een, een therapeutische werking voor mij dan. Oh, wat dat wat dan gaat. Dus, en uh, ik bedoel, als ik nu uh, bijvoorbeeld zoals uh, uh, de laatste tijd dan... Uh, hè, ik, ben, uh, ik, ik moet het uh, van bijbanen hebben, maar goed... Als ik, uh, nu het weer werkt mee. Dus uh, het, uh, we hebben het niet over die postbode die uh, wel eens door weer en wind. En die krantenbezorger die door weer en wind. Want zoals deze week, ja, dan, dan, dan, dan vind je het geen straf plezier. hoor. Dan, ja, dan nee. vind je het geen straf. Uh, je hebt ook een mooie kleur. Vind je? Ja, ja nou ja, m'n kop dan. Uh, ja. Maar goed, ja, voor de rest de... Uh, moet je dat moet je niet willen zien hoor. <laughs> dus, maar uh, ik bedoel ermee te zeggen van proberen inderdaad uh, dingen los te laten. Dat, ja. uh, dat, dat, uh, maar goed, jij versterkt dat uh, met dat, uh, ja, met nee, dat liedje. Ja, dank je. Dat is voor mij ook gewoon hoe dat weet je wel als ik opschrijf ja. ook hoe ik dat ervaar ja en, uh, ja want niet vangen ja want want ik neem aan dat jij ook in je leven in jouw mensenleven ook wel wat dingen meemaakt ja, iedereen ja maar ja. ik niet ja, ja. daarom daarom ja. goed uh, Ruud, ik vond het hartstikke leuk uh, dat je ja, geweest dankjewel. bent dank ja. je en uh, ik wens je natuurlijk ontzettend veel uh, plezier uh, met de komende tijd het heel erg leuk om hier te zijn ja zijn thuiswedstrijd de volgende ja. keer doen we het weer als we weer... fiets hier weer naar huis ja natuurlijk <laughs> mooi je kan het natuurlijk niet nee. We hebben er nog één. En uh, dat uh, is ook uit uh, de stal van de Innencore music. Want daar komt uh, Ruud zijn uh, werk ook uh, vandaan. Uh, dit ook. Want dat uh, hebben ze in uh, 2013 voor elkaar gekregen. Deze Rotterdamse band. Uh, want Annika Boxhorn en de Cosmo Carnaval hebben één ding gemeen. In 2009 stonden ze beide in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Categorie bands. Uiteindelijk waren de Cosmo Carnaval de gelukkigen die uh, met uh, de buit aan de haal gingen. En dus de winst uh, mochten opstrijken. En dat heet Clockwork. En wat uh, mij betreft, graag tot volgende week. Dag.